De hardere aanpak van Somalische piraten is vooral bedoeld om hen te storen in de voorbereiding van hun acties. Dat zegt minister Hille van Defensie in een toelichting op het plan van Europese ministers om de piraten voortaan ook op de kust te bestrijden. Tot nu toe worden de piraten vooral op zee bestreden, maar dat wordt uitgebreid. Het is volgens Hille niet de bedoeling om in gevecht te gaan met piraten op het land, maar om hen te saboteren, zoals door het vernielen van voorraden. Hille is van plan voor de acties meer mariniers ter beschikking te stellen. De Britse regering voert een minimumprijs in voor alcohol. Om het coma-zuipen tegen te gaan. De minimumprijs heeft vooral gevolgen voor de supermarkten. Die stunten al jaren met alcoholprijzen. Op de prijzen in kroeren zal de maatregel nauwelijks effect hebben. Omdat de prijzen daar hoger zijn. De wet is vooral gericht op jongeren. Die drinken thuis in voordat ze naar de kroeg gaan. De Fiat heeft een partij van ruim 7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten lagen in een loods in Harderwijk en de pakjes hadden geen accijnzegels. Ze kwamen waarschijnlijk uit Bulgarije. Vier mensen zijn aangehouden. Een man uit Nunspeet en drie verdachten met vermoedelijk de Britse nationaliteit. De sigaretten hadden een handelswaarde van 1,4 miljoen euro.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 Vrijdagmiddag even over de klok van drieën. Tijd voor de hitlijst van Europa. Your Breakdown staat voor u klaar hier op CFM Zandvoort. 22e jaargang alweer van de hitlijst van Europa. En vandaag weer de 12e aflevering van 23 maart 2012. In de lijst deze week 17 stijgers. Drie zittenblijvers, 17 dalers en ook nog eens drie nieuwe binnenkomers. Vorige week was hier nog de langs genoteerde plaat met 17 weken Jason Derulo Fight For You. Nu verdwijnt hij uit de lijst.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 Bruno Mars, It Will Rain. Jan ander is van Ed en zijn Lego House. Beiden staan alweer 17 weken lijst van Europa. De vorige week van Bruno Mars, It Will Rain nog op nummer 36. Nu moet hij genoegen nemen met plek nummer 40. Daar gaan we straks dus mee beginnen. Op 39 ook zometeen de eerste binnenkomer alweer. Dan zal Albert Jan blij mee zijn, want de Nickelback is weer terug. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. If you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 Just get Kom bij combinoplek op plek 39 deze week in The Lullaby. 38 is drie plaatsen verliezen in de vijfde week voor Tiny Tempa aan STL en Love Suicide. Na de finale van het Nationaal Zongfestival 2012 kan Joan Avranca als winnaar uit de strijd en dan zijn mijn zalige stem van kijkers thuis. Van de vijfkoppige fractie moest zij het niet echt hebben die haar Om maar eigen aardige Indiana outfit plus Firam Toy.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 Het moet met deze plaat gaan gebeuren, maar ik denk dat hij gewoon al uh, te vroeg uh, een beetje een hit aan het worden is. Ik vraag me ook af hoe lang die Indie Breakdown blijft, maar op het begin is er in ieder geval... Juan v ja, Swan van uh, Franca, plek 37, komt zijn nieuw binnen met You and Me. I was vijf, you were three, we were dancing in the street, and you looked just like an angel...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 It's you, I've day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 Dan gaan we twee plaatsen omhoog naar 32. John Mayers laatste album Battle Studies dateert alweer van drie jaar terug. In 2009 en daarop volgende jaar scoorde hij dikke hits met singles als The Half of, Half of My Heart en Heartbreak Warfare. Ook zijn tijd voor een nieuw materiaal is, want op 22 mei verschijnt zijn nieuwe plaat Born and Reast. Lead single Shadow Days is inmiddels al door de meeste stations wereldwijd opgepikt. Want wie houdt er nou niet van deze man in zijn heerlijke rustgevende blues rock muziek. Op Shadow Days blijkt al snel dat er sinds Battle Studies weinig veranderd is. Onmiddellijk komen de welbekende late-back tunes van de elektrische gitaar ons tegemoet. En is het tijd om even lekker weg te tompelen bij Mayers fantastische warme stemgeluid. Mayer verklaart ondertussen een goed mens te zijn met een goed hart. Maar ja, wat maakt het nou eigenlijk uit waar hij over zingt deze John Mayer? Als hij maar zingt, daar gaat het om bij hem. En hij doet het weer goed, want Shadow Days komt deze week gewoon binnen in de lijst van Europa. Goed meteen hoog en haak ik meteen binnen op plek nummer 32. Did you know that you could be wrong and swear you're right? Some people have been known to do it all their lives. But you find yourself alone just like you found yourself before. Like I found myself in pieces I'm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 Zijn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 37 voor Juan Franca, UMI. and Me, en Charlie Brown. 16 weken in de lijst, zakt van 31 naar 36. In de 15e week zakt het van 27 naar 35 Gaat Gocce, The Easy Way Out. Het en zijn leeghuis bestaat er dus ook 17 weken in en zakt van 28 naar 34. Van 24 naar 33, Aura Dione en Geronimo in de 15e week. In de eerste week voor John Mayer en de Shadow Days op 32. 34 is er voor. 34 vorige week voor Evo Jack en Share in My no Logic. En kind of Stop Me Now. En die gaan dus deze week drie plaatsen omhoog naar 31. Een goede week ook deze week voor Quentino en Sandro Silva. De nieuwe Dansplaat EP die gaat deze week omhoog van 37 naar 30. Een grote exportproduct in de muziekscene is toch al downs zien. En dat doen Quintino en Sandra Zilva weer goede zaken Cfn, in. CFN, Westkust, weerbericht. namelijk de zingen gaat omhoog van 37 naar 30 en dat in hun tweede week. Net als gisteren profiteren we ook vandaag van een hoge drukgebied Harry. En daardoor is het ook vandaag weer prachtig lenteweer met volle zonnegaan. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige oost- tot noordoostelijke wind. Temperatuur die stijgt vanmiddag naar een zeer aangename 18 graden.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 We gaan verder met de lijst van Europa. Slaan er uh, twee over. Dat zijn Jean-Paul, She Doesn't Mind op 28 en 27 voor Adel en The Turning Table. Dan komen we bij 26. In de derde week gaat ze omhoog van 33 naar 26. Natalia en Kill My Boyfriend. Het ritme van Zandvoort. Z, Z, F, M, K. Sjors van Love. Crack, hell yeah, dirty bass yo, yo. This beat make me go wild This drink make me fall down driving crack. Hell yeah, dirty bass. <laughs> no, no matter where we be at VIP or in the C-LAC, all we need to start it is the speaker's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 Miss schrijvers gaan steeds tactischer om met alles. I only miss you when I'm reading. Jason Dulo in reading dus. Hij was een van de twee snelste stijgers van deze week. Hij gaat in zijn tweede week acht plaatsen omhoog. Die andere snelste stijger die gaat er dus ook acht omhoog. Maar die staat al een week langer erin. Dat is Emile Sandé. En Next to gaat deze week namelijk van 30 naar 22.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 Hier bij ZFM Zandvoort. In de vijfde week gaat zij omhoog van 26 naar 21. Hé, hey, 21. Tijd om eens achterom te kijken. Nummers 30 tot 21 in de twaalfde aflevering van 2012 zien er als volgt uit. Op nummer 30 Quintino en Sandro Silva en EP. In de tweede week omhoog van 37 naar 30. Van 23 zakkend naar 29 in de twaalfde week gaat Lady Gaga en Mary the Knight. 14 weken in de lijst voor Champal en Sheila's a Mind. Hij zakt van 25 naar 28. 16 weken Adele, Turning Table, zakt van 22 naar 27. Natalia Kills en Kill My Boyfriend. In de derde week gaat zij hem omhoog van 23 naar 26. Van 29 naar 25. In de vierde week de Far East Movement, speech van Justin Bieber en Live My Life. Jason Rulo was een van de twee snelste stijgers. In de tweede week gaat hij hem omhoog van 32 naar 24 met Breeding.